Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Iran is aangevallen door Israël. Dat bevestigt het Israëlische leger op X. Er zijn nog geen berichten over schade, slachtoffers of wat er precies onder vuur is genomen. Volgens Israël zijn militaire doelen met precisieaanvallen bestookt. Rond 1 uur Nederlandse tijd kwamen de eerste berichten binnen... over explosies die waren gehoord in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ruim 2,5 uur later waren er in de Iraanse staatsmedia... nieuwe berichten van explosies die werden gehoord in de stad. Dat hint op een tweede aanvalsgolf. Amerikaanse media schrijven dat de olie- en energieinfrastructuur van Iran... en nucleaire faciliteiten van het land in ieder geval niet onder vuur zijn genomen. Iran vuurde begin deze maand bijna 200 ballistische projectielen af op Israël. Daarna zwoer Israël wraak te nemen... zonder te zeggen wanneer die tegenreactie zou komen... Iran heeft het luchtruim tot 9 uur lokale tijd gesloten. Ook het luchtruim van Israël is zojuist dichtgegaan. De te vroeg geboren baby die maandag verdween uit een Frans ziekenhuis is gevonden in een hotel in Amsterdam. Daar zaten ook zijn ouders, zegt de politie. Volgens Franse media is de baby Santiago in goede gezondheid. De ouders hebben hem ontvoerd uit een kraamkliniek vlakbij Parijs. De te vroeg geboren baby heeft constant medische zorg nodig. Hij lag in Frankrijk in een couveuse en stond onder permanent medisch toezicht. De ouders zijn opgepakt. Een Haarlemmer van 28 blijft voorlopig vastzitten voor internationale oplichting. Hij verkocht software die met behulp van AI rundgefoto's kon analyseren. Maar betalende klanten kregen nooit werkende software geleverd. De man werd in september in Rome opgepakt, maar werd gisteren voor het eerst voorgeleid. Het weer, vooral in het noorden, mistig bij een graad of 11. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden vandaag. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. them.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 in the music of